10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Het vreemdelingenbeleid moet totaal op de schop, zegt Amnesty International... aan de vooravond van het debat. Over een kwartier is dat met staatssecretaris Steven... die zich moet verantwoorden in de Tweede Kamer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens.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 Minister Ascher heeft al gereageerd op de CBS-cijfers. Deze ernstige cijfers laten opnieuw zien hoe belangrijk het is... dat er een sociaal akkoord is gesloten, zegt hij. Hij vindt het belangrijk dat er 600 miljoen is vrijgemaakt... om jongeren en oudere werklozen aan de slag te krijgen. In Texas wordt gevreesd voor tientallen doden... na de ontploffing in een kunstmestfabriek. Honderden mensen raakten gewond. De fabriek ontplofte kort nadat er brand was uitgebroken. Door de explosie zijn verschillende andere gebouwen... zoals een school en een verpleeghuis zwaar beschadigd of ingestort. De politie is nog steeds op zoek naar mensen in het verwoeste gebied. De kunstmestfabriek staat in West, zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Een rechtbank in Pakistan heeft opdracht gegeven om de voormalige president Musharraf op te pakken...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 Verkeersinformatie: René Passet bij de ANWB. Het gaat de goede kant op met de ochtendspits. Bij Rotterdam zijn alle dagelijkse files al weg. Maar rond Amsterdam gaat het toch wat minder snel. Alles bij elkaar, nog twaalf files, 50 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A1, Hengelo naar Apeldoorn... bij de afrit Markelo. Er zat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En dan de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen stond een lange file. Twee kilometer nog, dus dat gaat de goede kant op. Dat geldt ook voor de A9 bij Dorp. De A10 is helemaal volgelopen na een ongeluk bij Amstel Business Park. En daarom tussen Westpoort en Amstel Business Park. 11 kilometer file richting het oosten. De A28, Zwolle-Amersfoort. Daar is de file bij knap het Hoevelaken nog aan de lange kant. Vijf kilometer. Op de A50, Arnhem-Os. Is het wat drukker tussen Heteren en knap het Ewijk, Ook vijf kilometer. Hele waslijst was dat, René. Dank je. Wel. Alle reden om ook vanuit de auto te blijven luisteren, zometeen naar het debat van staatssecretaris Steven, die zich moet verantwoorden in de Tweede Kamer. Bij de CARO in Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzac Examentraining. Schrijf je nu in op luzacexamentraining.nl.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 Sven Kokkelman. Het vreemdelingenbeleid moet rigoureus Anders vindt Amnesty International een paar minuten voordat Fred Teven zich moet verantwoorden in de Tweede Kamer. Burgers helpen de FBI om de daders van de Boston-aanslag te vinden. Moet je iemand met een ernstige psychiatrische stoornis laten wonen in een gewone buurt? Alle pensioniers zijn idioten. De pensioneers eigenlijk zijn de eerste. Die moet dood. En het dochtertumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Eerst maar eens naar Den Haag, waar over een minuut of tien het debat begint waarin Fred Teven, de staatssecretaris van Justitie, van Veiligheid en Justitie, zich moet gaan verantwoorden over de dood van uh, die Russische uh, asielzoeker. Michiel Breedveld. NOS-collega in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. De SP wil hem weg hebben. Uh, ja. Zijn er inmiddels alweer andere partijen die zich bij, hebben, uh, bij die SP hebben aangesloten? Nee, de meeste partijen um, zeggen met name aan de linkerflank in de oppositie, dus d 66 uh, ChristenUnie. Um, ja, die zeggen um, het ziet er niet best uit. En en ja, waarom? Het gaat natuurlijk over veel meer dan alleen de dood van Dolmatov. Ernstig genoeg, tragisch genoeg. Maar waar de vraag eigenlijk over gaat, is dit een incident of is hier structureel iets mis? Er is structureel iets mis, bleek gisteren uit die hoorzitting. Ja, nou, dat is inderdaad het signaal wat vluchtelingenwerk en ook Amnesty, waar je zo dadelijk mee gaat praten, hebben afgegeven gisteren. En denk ook even aan de felle woorden van de nationaal ombudsman Meijer. Hij zegt, ja, de situatie in vreemdelingendetentie is inhuman ik heb daarvoor gewaarschuwd, een dik rapport... en uh, het ministerie heeft mij eigenlijk tot op heden genegeerd... niet serieus genomen en met een kluitje in het riet gestuurd. Alexander Pechtel, de leider van D66, zei eerder deze uitzending... ik kan mij voorstellen dat hij de eer aan zichzelf houdt. Ja, nou, inderdaad. Uh, dat zijn uh, woorden van uh, gelijke strekking als de SP uh, gisteren al zei. Ja, uh, het punt is natuurlijk, de Kamer wilde niet op aansturen om hem naar huis te sturen. Dit is eigenlijk een kwestie waarvan de Kamer zegt... Van ja, een bewindspersoon zou daar zelf zijn conclusies moeten trekken. Ja. En dat maakt het ook zo spannend. En dat is ook precies de zenuwachtigheid die je merkt de afgelopen dagen al bij de VVD. Dat risico zit erin dat de staatssecretaris de situatie zo ernstig inschat... dat hij zegt, ja, ik kan dit niet voor mijn verantwoording nemen. Ja, dat zei hij eerder wel. Hij zei, het valt mij toe te rekenen, maar niet aan te rekenen. En met ja. andere woorden, hij ziet voor zichzelf nog wel een way out. Uh, dan krijgt zo'n debat natuurlijk altijd een eigen dynamiek. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, wie wist op welk moment wat? En vooral als die directies op de hoogte waren van het vader van het hele systeem... dan zou de staatssecretaris dat op zijn minst hadden moeten weten, toch? Ja, en dat is dus het hele verhaal. Uh, dat bleek dus gisteren uit die hoorzitting... met de inspectie voor veiligheid en justitie. Uh, de fout, echt de, de cruciale fout die bij Dolmatov is gemaakt. Uh, hij stond in het systeem als verwijderbaar. Uh, dat betekent dat hij het land uitgezet kan worden, maar dat was helemaal niet zo. Dat klopte niet. Zijn beroepsprocedure liep nog. En uh, ja, dat, dat kwam allemaal omdat er een bepaald vinkje in dat uh, befaamde systeem Indigo verkeerd stond. Ja, dat die fouten gemaakt werden, uh, ja, was hoog in de boom bekend bij de directies. Ja. En TV heeft dus gisteren moeten toegeven dat dat 300 keer is voorgekomen de afgelopen ja. twee jaar en bovendien ook nog eens zeven asielzoekers onterecht zijn uitgezet en op last van de rechter zijn teruggehaald. Juist, nou, dat zijn allemaal feiten die niet uh, prettig zijn voor een staatssecretaris. Over vijf minuten begint dat debat. Dan is even afwachten of eerst de Kamer het woord krijgt. Of dat misschien de staatssecretaris zelf al het woord vraagt. Want dan weten we meteen hoe laat het is, toch? Nou, als de staatssecretaris het woord vraagt, dan heeft hij zijn conclusies getrokken. Maar tot op heden heeft uh, Teve altijd gezegd... Eerst verantwoording afleggen en daarna je conclusies trekken. En het grootste deel van de Kamer is ook die mening toegedaan. Dus ik verwacht een stevig en zwaar debat voor Teven. Jij blijft uh, paraat en je volgt dat debat. En zodra dat begonnen is en er nieuws te melden is, uh, dan horen we je terug in deze uitzending. Dankjewel, Michiel vanuit Den Haag. Door nu naar uh, Eduard Narzarski, die is de directeur van de Amnesty International. Michiel zei het al net, in die hoorzitting gisteren heeft Amnesty ook gepleit voor het rigoureus op de schop nemen van het vreemdelingenbeleid. Meneer Narzarski, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er op de schop? Nou, om ...of moet uh, anders worden... ...dat uh, veel te veel mensen in een uh, veel te streng uh, detentieregime komen. 6000 mensen per jaar uh, die niks misdaan hebben, geen misdrijf... ...die worden vastgezet opgesloten alleen omdat ze het land uit moeten... Uh, die mensen die komen in een uh, strafrechtelijk regime, echt een, een regime voor criminelen, uh, 16 uur per dag opgesloten, uh, niet mogen, uh, nauwelijks mogen bellen, weinig bezoek, uh, uh, geboeid als je naar de advocaat of naar het ziekenhuis zou moeten, uh, visitaties tussen doorzoeken van, uh, opening, uh, van lichaamsopening. Uh, dat is een heel streng regime en dat zou echt. Anders moeten. Er zijn alternatieven voor dat opsluiten. Ja. Want die het land uit moet, moet het land uit. Maar dat hoef je niet op zo'n afschrikwekkende manier te doen. Juist, dus dat wilt u anders uh, hebben. Ja. Kan deze staatssecretaris daar nog uh, veranderingen in aanbrengen wat u betreft? Over de, de, zeg maar, ook over de positie van de staatssecretaris. Dat wilde ik niet doen. Ik denk, ja, voor mij is een ander beleid belangrijker dan de vraag uh, wie dat uitvoert. Ik heb de indruk dat de heer Teve echt oprecht geslokt was door uh, de dood van Dolmatov. Uh, toen, hebben we meteen, toen dat bekend werd hebben we ook contact gehad. En het rapport uh, is, is hard uh, uh, heel erg... Uh, ja, heel erg veel aanbevelingen ook. En hij zegt, ik neem die aanbevelingen over. Nou, dat is een, een belangrijke eerste stap, lijkt mij. Ja. Maar nog belangrijker vind ik dat de Kamer is zo nadenken over wat ze in 20, 25 jaar... een steeds strenger, afschrikwekkender, ontmoediger, ontmoedigender asielbeleid... Wat, wat daar nu de consequenties van zijn. En een systeem dat zo gericht is op, op efficiënt uh, uh, uitzetten van mensen. Ja, daar en... zal het debat niet over gaan vandaag, denk ik zo. Nee, maar nee, dat, dat moet ik ook. Dat, dat zou ik dan betreuren. Maar misschien is er in de komende weken wel gelegenheid. Dan is het rapport van de inspectie, en dat is echt een goed rapport, ja. is dat aanleiding om toch eens meer ten principale te bekijken. Te ja. bekijken wat hebben we nou de laatste jaren gedaan en ja. wat kunnen we daar echt aan verbeteren. Sprekend over dat rapport van de inspectie, daar staat, um, en dat werd gisteren tijdens die hoorzitting ook nog eens een keer eens te meer duidelijk, dat de top van die hele vreemdelingendienst op de hoogte was van het falen van het systeem. Wist u dat ook? Um, ik wist het. Voordat het rapport verscheen had ik het gehoord. Maar ik wist niet dat het computersysteem dit soort ja, toch basale uh, fouten uh, heeft. En dat is natuurlijk heel erg bedenkelijk. Ja, maar uh, als, u, en... als u wist van het varen van het systeem... even los van dat computersysteem... maar gewoon van, van het beleid als ja. zodanig... is het dan denkbaar dat de staatssecretaris dat niet heeft geweten? Dat weet ik niet. Ja, het is, ja denkbaar. Ik weet niet wat, wat hem precies verteld is... wat hij gelezen heeft, wat hij niet gelezen heeft. Maar het gaat erom... Overigens uh, zit je dan in een positie om verbeteringen uh, te treffen. En ik denk dat de top uh, uh, van justitie als inderdaad ja, die 300 uh, verkeerde vinkjes... of die 300 mensen die dan onrechten als verwijderbaar... dat is toch echt de kerntaak van een dienst die op toelating en op verwijdering is gericht. Dan kun je toch niet dit soort fouten uh, tolereren of denken van... ja, dan moeten we maar zien wanneer we dat verbeteren. Dan zou er toch echt ook politiek gemeld moeten worden. Jongens, we hebben een groot probleem. Juist. Uh, goed. Met andere woorden, u zegt uh, het debat moet uh, gaan... Eigenlijk niet alleen over de positie van TV zelf, maar ook over het vreemdelingenbeleid als zodanig. En dat zou echt rigoureus anders moeten, humaner met zoveel woorden. Ja, minder detentie, meer human. Oké, okay. dus dat is de boodschap uh, die, ja. uh, die u uh, wil afgeven aan ja, dus, het adres... Ja, dat is de boodschap vanuit Amnesty. En mocht het vandaag om, om, om politieke redenen niet lukken, dan hoop ik dat de komende weken dat debat en die reflectie wel zou kunnen plaatsvinden. Oké. Okay. Eduard Nazarski, de directeur van Amnesty International. Ik dank u zeer. Inmiddels is Fred Teven, dames en heren... de Tweede Kamer binnengekomen. Hij geeft nu Gerard Schouw, de woordvoerder van D66, op dit terrein. Nee, dat is een ander. Ik vergis me in het gezicht. van achter. Ja, nu toch wel trouwens. Hij geeft ze een hand uh, vanuit vak K. Dat betekent dat het debat daar aanstaande is. Michiel Breedveld, NOS-collega, die uh, is in Den Haag... en die volgt dat debat. Zodra uh, de staatssecretaris iets van zich laat horen... Uh, het vermoeden is niet dat hij meteen het woord neemt. Hij is uh, iemand die weg... Uh, ook voor zijn politieke voortbestaan vandaag. Uh, en uh, zal wel is waar een zwaar debat te verduren krijgen. Maar de verwachting is niet dat hij meteen het woord neemt. En daar ziet het nu ook niet naar uit. De Kamer loopt langzaam vol, handvol. Het debat begint over uh, ja, een minuut of zo. Uh, wij houden u op de hoogte. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen.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 Hij is agressief en extreem achterdochtig. Aurelius, cliënt van het forensisch ACT-team in Utrecht... aarzelde of hij wel aan een interview wilde meewerken... maar uiteindelijk mocht verslaggever Hans-Jaap Melissen... samen met een hulpverlener bij hem thuiskomen. En Aurelius, geboren in Litouwen... woont ondanks zijn psychiatrische problemen in een gewone appartement... in een gewone wijk in Utrecht. Dus hij wil van tevoren precies weten waar hij aan toe is... en waar hij rekening mee moet houden. Uh, en hij woont, heeft hij een eigen flat, Nee toch zeker? Ja, hij woont gewoon met iemand samen in een normale wijk. Hoi Ja, hoi, met Abraham. Hoi. Hoi. hoi. Goeiedag. Goeiedag. We ja. komen meteen in een uh, disjokje-opstelling. Ik ben een beetje in de war. Maar voor de rest gaat het goed zijn. Dus ik... Kijk, one, two, three, four. Ik voel die, real die realiteit niet, niet zo echt op dit moment. Maar hoe maar... komt dat? Ja, hallo. Hoe komt dat? Jij bent kaal, hoe komt dat? Het nou, is door de eerste generatie of vijfde of welke. Ja. En hoe weet je dat? Eigenlijk weet je niet. Je vindt dat wat jij hebt aangeboren is? Nee, dat denk ik niet. Is door omstandigheden gekomen? De, deels, uh, deels wel genetisch. Mijn moeder zelfs en uh, uh, opa. Die waren een beetje psychisch. Ik wist altijd dat ik heb uh, veel stress en uh, depressie. Dat soort dingen. Worden zaken nog versterkt, oh, misschien ook opgelost op. met drugs... Welke drugs? Ik weet Gebruik jij drugs? Welke? Heroïne Speed? Nee. nee. Maar je wijst wel naar pillen? Ja, de wel. De Wat geven we hier? Maar wat houdt het in dat jij bij het forensisch ACT-team loopt? Wat merk je ervan? Hoe vaak zie je de heen? Iedere week, bijna. Ja. En dan wij dan wij regelen uh, de sociale zaken. Ja. Omdat ik ben heel depressief om, om, om, om, om die zulke zaken zelf te, te regelen. Ja, met uitkeringen en zo. Dus hij is een uh, soort mijn manager, Hij doet alles en dan niemand is dood. En ik eigenlijk, ja, ik, ik, ik zweet uh, door... Uh, nu zweet ik ook. Dus eigenlijk iedere, iedere contact met de mens, dat betekent voor mij zweet. Ja. Ook dit interview? Ook Kassa, kassiërse. Ja. Ook Kassirsche, die is 15-jarig idioot. Alle kinderen zijn idioten. Maar ja, alle pubers zijn idioten, alle kinderen zijn idioten. Alle pensioneers zijn idioten. Pensioneers eigenlijk zijn de eerste, die moet dood... Nou, dus ik vind het allemaal, allemaal vies, allemaal idioot. Ja. Dus, dus, dan kom je ook, denk ik wel, als je dat allemaal vindt, vaak in de problemen. Als je de cashier is, allemaal... Dat allemaal dat dat wat gebeurt er dan? Nou, meestal... Uh, meestal uh, hoe zeg je dat in Nederlands? Uh, er komt andere mensen uh, tussen. Ja. Anders sla je. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Ga je breken zo, of. Weet u? Want je bent ook al met justitie in aanraking geweest? Uh, ja, ja. Even terug naar de psychiater van het team, die deze cliënt goed kent. Um, ik ben Laura van Goor, ik ben psychiater bij het forensisch ACT-team. Ik ben bij een paar mensen dus geweest. Eén zat in een hostel, ander woont gewoon in een appartement... tussen andere mensen die niet psychiatrisch problemen hebben. Ja. En dan zat ik wel te denken, je zou de buren maar zijn. Ja. Nou, dat is het leven, dat is de maatschappij. Ik denk dat het ja. heel goed is dat we ons realiseren dat we zijn hier met z'n allen. En de neiging om steeds meer te diagnosticeren en steeds meer perfect te moeten zijn... dat is natuurlijk wat we ook zien. Dat zien we in de sociale media, daarom zie je steeds meer burn-out. Ook bij jonge mensen, we moeten passen in een stramien. En we moeten allemaal zo zijn, we mogen niet meer anders zijn. Maar, maar je, kunt dat, je kunt mensen die toch vrij zware overlast veroorzaken... die agressieaanvallen hebben... Uh, er spelen kinderen in zo zo'n trappenhuis, zeg maar. Uh, maar dan de denk ik... je van, je zou zo'n zo man niet gewoon in een inrichting moeten zitten. Tot het met hem beter gaat. Ja. Nee, ik, ik zie niet in waarom. Want hij heeft een hele belangrijke, positieve rol ook in het leven. Hij doet heel veel goede dingen. Hij um, heeft een huisgenoot waar hij voor zorgt. Die ook psychiatrische patiënt is, waar die ontzettend belangrijke rol in vervult... zodat het huis goed is, dat die man zijn structuur kan houden. Dus het is niet één pot ellende met deze meneer. Deze meneer heeft ook een andere kant in zijn leven waar hij heel waardevol in is. En dat zou je wegstoppen op het moment dat je hem opneemt. Morgen praat ik verder over de vraag of deze patiënten niet te veel cliënt zijn. Zo mogen ze er ook bij zitten als iemand komt solliciteren voor een baan in het team zo'n sollicitatiegesprek met uh, een met, uh, paar nieuwe hulpverleners. Dus dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat dus morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.kro.no Straks de FBI krijgt hulp van burgers... om daders van de Boston-aanslag te vinden. Eerst nu toch of tot humeur. Hier is Henk Spaan. Nog één keer over dat prachtige Rijksmuseum... We leven in een van jaloezie vergeven maatschappij waarin het schoppen naar boven ponton is. Vroeger werd er nog wel eens naar beneden geschopt. Tegenwoordig krijgen zij die iets kunnen het voor hun kiezen. In het parool stond een ingezonden brief van een ongetwijfeld uit Amsterdam-Zuid afkomstig takkenwijf dat haar beklag deed over Wim Pijbes. Ze had te lang in de rij voor het Rijksmuseum moeten staan, namelijk drie kwartier. En toen mocht ze er niet meer in omdat het inmiddels tegen twaalf verliep. Het was namelijk gratis, ziet u, en bij alles wat niks kost... kruipen takkenwijven uit Zuid uit hun weelderige stadspaleizen. Wat hem niet zal helpen is het interview met Wim Pijbes in de NRC... waarin hij zijn haat voor de vermeende elite in Amsterdam-Zuid niet kon verhullen. Hem wordt kwalijk genomen dat hij nog steeds in Rotterdam woont. Rotterdam! Stel je voor! Hij vertelde dat zijn huis daar een hele grote voordeur heeft... Dit in tegenstelling, bedoelde hij, met het Rijksmuseum... dat het dankzij de acties van de vermeende elite uit Amsterdam-Zuid... met een draaideur moet doen. Dat moest van de Amsterdamse fietsers. In de prachtige en ontroerende film over de restauratie van het museum... zag je een vergadering met de takkenwijven van de Fietsersbond. Het takkenwijf van dienst sprak in haar strijd voor het fietstunneltje... dat veel Japanse gewonden gaat kosten... het woord cultuur op een minachtende manier uit... In haar mond kreeg cultuur de status van gebruikt wc-papier. Het was een onthullend moment van schoppen naar boven. Even later een tweede vergadering, die met Amsterdamse gemeentebestuurders. Zoals bekend speelt dat bestuur zich af op het niveau van het kringgesprek... in groep 3 van de basisschool. De stille, maar niet minder laaiende woede van Pijbus was een genot voor het oog. Hij achter de fietstunnel een monument voor de Amsterdamse tofheid... Ik zit me hier inmiddels dood te schamen. Henk Spaan, morgen in het humeur van Niel Gunjerli. Too long. Nothing from nothing. Billy Preston, uit 1974. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. U luistert naar de Caro op Radio 1. Wie zit er achter de bomexplosies in Boston? De FBI tast vooralsnog in het duister hoewel er ook wel wat beweging in het onderzoek lijkt te zijn. De organisatie krijgt in, intussen ook hulp uit onverwachte hoek... namelijk duizenden mensen speuren foto's op internet af... op zoek naar de daders. En dat heeft al ruim 2000 tips opgeleverd. Er zou nu sprake zijn van twee uh, verdachten uh, die op het oog zijn. Volgens sommige uh, bronnen zou er ook een arrestatie zijn... wordt later weer ontkend, dus dat is een beetje onduidelijk. Sander Duiverstein, goedemorgen. goedemorgen. U doet voor Sojity, dat is een IT-bedrijf... onderzoek naar trends op het gebied van nieuwe media en uh, nieuwe technologie. <coughs> Pardon, er zijn tegenwoordig uh, systemen, net zo dat je... Op, uh, trefwoorden kunt zoeken in boeken en zo, dat je ook gezichten kunt herkennen op filmpjes. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Dat is, uh, zelfs Facebook uh, doet dat voor mij. Dus als je een foto uploadt, dan herkent Facebook al jouw gezicht. Juist. Met andere woorden, dat is een systeem dat nu uh, ook wordt ingezet, niet alleen door de FBI, maar misschien ook nog wel door burgers, om op zoek te gaan naar de mogelijke dader. Ja, nou, dat, dat risico bestaat inderdaad. Uh, dus er zijn ook al een heleboel foto's gevonden van mensen die een mogelijke daden zouden kunnen zijn. Ja. Uh, dus ja, als ja, gebruikers zouden die foto's uh, in principe op kunnen laden uh, binnen Facebook, om vervolgens uh, automatisch een antwoord te krijgen wie deze mensen zijn. Is dit goed nieuws eigenlijk voor de FBI, dat alle burgers mee gaan doen? Ja, aan de ene kant is het goed nieuws, uh, want je kunt zo heel veel kennis uh, met elkaar combineren. Ze kunnen een enorme mankracht uh, op de been brengen, uh, een grotere mankracht dan de FBI zelf in huis heeft. Want iedereen vanuit welke uithoek dan ook kan hier aan meedoen. Aan de andere kant, uh, ja, je gaat mensen aanwijzen uh, die nog onschuldig zijn en... Uh, de stap is natuurlijk maar heel klein om mensen aan te wijzen die volgens volste crowd ook schuldig zijn. Ja. Dan krijg je digitale of fysieke linkspartijen. Juist. Uh, is het eigenlijk voor het eerst dat de politie uh, op zo'n grote schaal de hulp inroept van, uh, van de burger? Op deze manier? Op deze manier wel, ja. Je kunt nu zien dat de, de FBI moedigt inderdaad de mensen aan om uh, massaal foto's toe te sturen. Uh, en je ziet nu dat op Foren als uh, Reddit en op uh, 4chan uh, mensen ja, deze mogelijkheid aangrijpen om zelf, uh, zelf, om zelf op zoek te gaan. Ja, nou ja goed, de reguliere media melden ook dat er door dat zoeken in die beelden mogelijk al één of mogelijk zelfs twee verdachten te zien zouden zijn. Mannen met rugzakken die wegrennen. Ja, klopt. de mensen hebben een soort van Wikipedia pagina online gezet waar mensen informatie delen. En daar hebben ze volgens mij nu een vijftal, zestal verdachte individuen geïdentificeerd. Juist, goed. Nou, dat is uh, een nieuwe manier van zoeken. Hebt u nog advies eigenlijk aan de FBI en aan al die burgers... hoe ze hiermee om moeten gaan? Ja, uh, meehelpen zoeken is denk ik heel prettig. Uh, want meer, ja, meer mensen, meer ogen. Dus je ziet ook gewoon meer. Maar aan de andere kant, zodra je informatie gevonden hebt... deel het alsjeblieft met de politie en ga niet zelf uh, voor eigen rechten spelen. Nee, want dat is het risico dat hier aan uh, kleeft. Goed. Absoluut. Uh, nou, laten we hopen dat mensen uh, verstandig genoeg zijn... om uh, voorzichtig met die informatie om te gaan... en de informatie bij de betreffende autoriteiten neer te leggen. Namelijk de FBI is dat. Ik dank u zeer. Sander Duijbestein van Sogity, een bedrijf naar IT-technologie. In de Tweede Kamer is de woordvoerder van de VVD bezig... om uh, aan zijn eerste termijn de Kamer duidelijk te maken... wat de positie uh, van de VVD is in het debat... rondom de verantwoording die Fred Teve, de staatssecretaris van Justitie, moet afleggen. Echt veel uh, nieuws is er uit dat uh, debat nog niet te melden. Maar u hoort het hier op deze zender zometeen. Want Michiel Breedveld, NOS-collega, zit klaar in Den Haag. En Dorald Megens, die is aangeschoven, heeft vast ook nog wat nieuws. Eerst nu de onderwerpen van uh, Lijn 1... Bij de kassen zijn we in Naaldwijk. Sven, naast tomaten, aardbeien, paprika en komkommers, nu ook wiet van onder het glas. Dat zometeen bij de NTR in Lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Ja, je zei het al Sven, in de Tweede Kamer is een kwartiertje geleden het debat begonnen over de zaak Dolmatov. Staatssecretaris Teven moet zich verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt. Dolmatov, de Russische asielzoeker, die begin dit jaar zelfmoordpleegde in een cel in Nederland. In Den Haag verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, teven uh, zei vooraf, uh, ik denk niet aan aftreden. De oppositie die zei van, uh, nou, dat is misschien wat, uh, wat voorbarig. Uh, wat, wat betekent dat, zenuwachtige toestanden? Ja, het wordt een spannend debat uh, waarvan nog de vraag is... of uh, het uiteindelijk niet zo zal zijn dat teven zijn conclusies zal trekken. Maar zover is het nog lang niet. Teve, uh, nou, gaat het uh, debat met zelfvertrouwen tegemoet... Meneer TV, heeft u vertrouwen in vandaag? Ik heb heel veel vertrouwen in vandaag, ja. Ja. U bent uh, vanavond nog steeds staatssecretaris? Dat weet ik niet, dat gaat over andere dingen. Eerst verantwoorden en dan weer, uh, gaan we weer verder kijken. Wat verwacht u van het debat? Ik verwacht dat we een uh, goed debat hebben... Met, uh, waar ik uh, in staat ben uh, duidelijk uit te leggen wat er gebeurd is. U ook een stevig debat? Ik verwacht ook een stevig debat. Ja, een stevig debat zal het worden. Het gaat niet alleen over Dormatov en wat daar allemaal fout is gegaan... De hamvraag is natuurlijk, is er structureel iets fout bij de detentie En heeft het ministerie eh, signalen daarover lange tijd genegeerd? Of kan teven vandaag nog aannemelijk maken dat hij voldoende actie heeft ondernomen eh, om de situatie te verbeteren? Michiel Breveld in Den Haag, voor jou later vandaag hier ook weer over uh, het overige nieuws nu. Nederland telde vorige maand het hoogste aantal werklozen sinds het CBS met metingen begon. In maart waren er 643.000 werklozen, zijn er 30.000 meer dan een maand eerder. Het vorige record dateert van bijna 30 jaar geleden. In één jaar tijd zijn er 178.000 werklozen bijgekomen. Op dit moment zit ruim 8% van de beroepsbevolking zonder werk. Volgens minister Asje laten die ernstige cijfers opnieuw zien... hoe belangrijk het is dat er een sociaal akkoord is gesloten. Hij vindt het in een reactie belangrijk dat er 600 miljoen is vrijgemaakt... om jongeren en oudere werklozen aan de slag te krijgen.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 Ja, de N9 is dicht, ook maar den helder door een gekantelde vrachtwagen tussen Schorl en Petten. Daar moet het verkeer voorlopig een andere route kiezen. De meeste ochtendspitsfiles zijn wel weg. Behalve dan bij Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort bij de Afrit Bunschoten 2 kilometer. De A10 de A10 west richting Den Haag bij Westpoort 2 kilometer. En tussen Westpoort en Oud-Zuid aansluit het nog eens 6. De A50 ten slotte, Arnhem naar Os, tussen Renkam en Knap het Ewijk 6 kilometer. René Passet was dat. Ik zeg tot morgen. Hier gaat Jeroen Wielaert verder. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit Naaldwijk. We staan daar voor het moderne gemeentehuis... waar de vergaderzalen Fresia... Grisant, anemon, roos, lelie en Anjer heten. Nou, dat is natuurlijk uh, heel symbolisch voor uh, de enorme industrie hier. Ik ben uh, langs gereden. Ik heb het enorme bloemengebouw gezien. Het is erg heel erg indrukwekkend. En je wordt ook bijna high van de aanblik van al die moderne kassen, schitterend in de zon bij het volle daglicht. Maar s'nachts heb ik me door Gringo hier... een van de mooie assistenten laten vertellen... gaat er ook een hele gloed van die kassen uit... over de hele streek. Daar kan iets bij komen. Misschien gaat zo'n vergaderzaal binnenkort ook... Rode Libanon op zijn naaldwijk heten. Want er is een voorstel gekomen... uit de grote steden hier in de omgeving... Rotterdam en Den Haag... om... In die kassen, dus naast de aardbeien, ook wiet... Te telen. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen en zijn voor- en zijn tegenstanders. Um, wij gaan hierover praten met uh, wethouder uit Naaldwijk, Mohamed El Mokadem... en David Rietveld, die uh, is fractievoorzitter van GroenLinks uit Den Haag. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Want dit is natuurlijk um, iets wat uh, niet alleen Naaldwijk en het Westland aangaat... maar voor de tevreden rokers in Steenwijk, Meppel en Radio Kootwijk. Um, hoe denken die erover? Uh, willen ze gewoon wiet van een illegale zolder of gereguleerde wiet uit Naaldwijk? Kortom, uh, lekker blowen op 0800 1121, 08, oh, 0800 1121. Tweeten over wiet, dat kan op uh, li uh, hashtag Lijn1. En uh, radio uh, uh, e-mailen naar lijn1apenstraatje-ntr.nl Dit is een lied over een plant. Groene plant, mooie plant En wel wel kunnen plan. Een grote en sterke, ja, een nuttige plant. Gaat over de sativa Hollandica. Of de bij. Nee, dan niet niet. Nee, de Dat zal. 30 jaar geleden dat doe Maar, de nederwiet, die Cannabis Hollandica bezong. Er was nog geen sprake van legale wietteelt. En als het aan Mohammed El Mokadem van, uh, wethouder, wethouder van uh, namens Progressief Westland in Naaldwijk uh, ligt, dan komt hij er ook niet, hè? Klopt. Want. Nou, kijk, waar ik prima op gereageerd heb is een, f, um, uh, zijn uitlatingen van raadsleden uit uh, Den Haag en Rotterdam... Um, die uh, opperen om uh, legale wietteelt uh, toe te staan in het Westland. Dat is een gemeente waar zij, um, ja, waar zij geen raadslid zijn... Um, u stelt net ook in uw um, inleiding dat er een voorstel ligt. Wij hebben als college nog geen voorstel vanuit Den Haag of Rotterdam ontvangen. Waar we ons over kunnen buigen. En dan uh, vind ik het uh, wel zo netjes als raadsleden daar dan uh, terughoudend. Raadsleden uit andere steden terughoudend. Omgaan met uitspraken over andere gemeenten te doen. Want dat kan ook voor onrust zorgen in uh, de gemeente Westland zelf. En dat is de reden waarom ik uh, daar ook via Twitter meteen... Uh, recht recht aan op gereageerd heeft. En die tweets van uh, meneer El Mokadem worden ook gelezen door tweetvriend David Rietveld, de fractievoorzitter dus van GroenLinks in Den Haag. En die ziet het helemaal zitten, weet je wel? Ja, inderdaad. En niet alleen wij, maar in ieder geval ook een meerderheid in de, uh, in de Rotterdamse gemeenteraad. En een, denk ook wel een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. Ik ben helemaal eens met Mohammed dat hij zegt van ja, er is nog geen officieel voorstel. Hè, dat moet natuurlijk uh, de burgemeester uh, gaan maken. Maar ik zie het wel zitten. Ja. En ik beschouw het eerlijk gezegd ook, zo heb ik het altijd gezien, ook als compliment aan het Westland. Omdat zij natuurlijk de gemeenten bij uitstek zijn die, die uh, bezig zijn met groene innovaties en met um, um, groene technologieën. Ik uh, denk even vraag je tussendoor aan de grote sigarenroker Bill Clinton die gevraagd naar zijn uh, marihuana verleden zei dat hij uh, een stikkie had gerookt, maar niet geïnhaleerd. Ja. Hoe is dat met u? Ik heb, ik heb gerookt ja, en geïnaleerd. Ja. Ja. Niet, niet lang, ik denk één of twee jaar heb ik uh, een wietje, en, maar favoriet was toch wel uh, uh, hash, eerlijk gezegd. Dat vond ik wat prettiger roken. Maar... Van, een, uh, van een illegale zolder vandaan? Nou, dat was toen. Kijk, dat, want dat, daar komt natuurlijk die problematiek vandaan. Dat, ja, in Westland heeft, geen, uh, heeft natuurlijk geen coffeeshops. Den Haag en Rotterdam hebben die wel. Mm -hmm. uh, en die coffeeshops vervullen een hele nuttige rol... in de, in de scheiding tussen markten hè, van soft- en harddrugs. Dus die vervullen gewoon een rol in het, in het kader van volksgezondheid. Uh, die mogen wiet verkopen, maar die mogen het niet telen. Dus wat krijg je? Je krijgt illegale teelt. Mm -hmm. En dat gebeurt in Den Haag en ook in Rotterdam... Op, op in, in kelders, en in kelderboxen, in garageboxen op zolderkamers. En dat is gewoon gevaarlijk. En daar wil je, daar wil je vanaf. Het kost ook heel veel politie inzet. Nou, daar moet een oplossing voor komen. Voor, hè, voor wat dan heet de achterdeur van de koffieshop. Meneer El Mokadem. Geïnhaleerd? Nog nooit. Nee? <laughs> nee. Dan, dan, dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen... hij weet niet waar hij het over heeft. Nou, ik weet heel goed waar ik het over heb. Uh, niet om flauw te doen hoor. Nee, maar nee. Dit, dit gaat ook over uh, verhoogd risico van volksgezondheid. Ik bedoel, de heer Rietveld uh, brengt het alsof we hier over een gezond product uh, praten. Uh, waar de heer Rietveld uh, gelijk in heeft, is dat het Westland een uh, innovatief tuinbouwgebied uh, is. Het meest innovatief tuinbouwgebied van de wereld. En dat imago, dat groene imago, uh, willen wij ook graag behouden. Een imago van Westland dat gezonde producten tilt. En daar hoort wiet dus absoluut niet bij. Nou, uh, zegt Burgemeester Abu Talib van Rotterdam, dat een experiment wel gewettigd is. Ik heb nog geen enkel voorstel, wij hebben als college van Westland nog geen enkel voorstel vanuit, uh, vanuit de gemeente uh, Den Haag of Rotterdam uh, gezien, waar we ons over uh, kunnen buigen. Um, ik reageer op uitlatingen van raadsleden uit andere steden um, uh, en ik uh, wil onrust onder onze inwoners in het Westland voorkomen door meteen helder uh, klip en klaar aan te geven hoe wij er als Westland naar kijken. Zijn de, burger, zijn de burgers de bewoners van Naaldwijk uh, er bezorgd over? Nou, Merkt een... u dat al? Ja, daar krijg ik signalen van. Op het moment dat je het hebt over wietelt uh, in Westland... met alle negatieve connotaties die je daarbij uh, kunt plaatsen... dan maken mensen zich daar zorgen over. Want je moet zich ook wel voorstellen dat als je uh, hier een uh, wietkas uh, zou, uh, zou realiseren... Ja, dat is niet hetzelfde als een tomatenkas die je maar uh, open kan laten. Je, uh, je moet ook denken aan beveiliging. Het, het brengt uh, ook criminaliteit met zich mee. Nou, dat uh, alles. Maar wat voor ons voorop staat is dat wij een gezonde... Een gemeente zijn. Een gemeente die gezonde producten tilt. En daar hoort wiet gewoon niet bij. Wel bloemen, geen wiet. Kees aan de telefoon is een voorstander van legaliseren. Ja, goeie me nou. Legaliseren sowieso. Maar ook van uh, uh, onder toezicht uh, telen. Als de staat nu gewoon uh, zelf wiet gaat telen. dan kan je de belasting opheffen. We zitten in een economische crisis. Ik weet niet of je ongeveer weet hoeveel geld er omgaat in uh, de wiethandel. Maar nou, dan zijn we er met tweeën uit, denk ik. Kees, jij bent ook een tevreden roker? Ik ben een uh, tevreden part-time roker, ja. Wanneer ik zin heb, steek ik er een op. En waar woon jij? Ik woon in Lelystad. We hebben sinds je? kort ook een koffieshop na heel veel ellende. Maar die koffieshop moet je legitimeren, hè? En een 06 nummertje hoef ik me niet te legitimeren, dus ik laat die jongens aan de druk komen. Ja, de de, de, de, Als je het legaal gaat kweken, ga ik uit de criminele circuit vandaan. Ja, de, Dat zijn mijn voordeel. Je kan de kwaliteit in de gaten houden. Deze tegenhalte uh, kan je op pijl houden, naar beneden of naar boven, net wat je wil. En inderdaad, je zit met een probleem van beveiliging. Nou, we zitten in een ongroeiende werkeloosheid. kan je alke mensen aan het werk zetten. Dan zijn we van altijd gezeur af en ik, die meneer die, die is tegen omdat er niet gevraagd is. En daarna komt zijn eigen mening eroverheen. Wiet is een gezond product. Er zijn duizenden mensen die hebben baat bij wiet roken. Die hebben last van pijnen. Dan kan je medicinaal wiet roken. Ik zie alleen maar voordelen. Gewoon staatstoezicht, gewoon kweken. Dan je de kwaliteit. Je kan het TCT-geld alles in de gaten houden. Het levert geld op. En, en miljarden hebben we het over, hè, wat erin omgaat. Dank je, Kees. Denk, allemaal, uh... je, je, je punt is duidelijk. Uh, we hebben meer bellers. Maar even een, een reactie nu, ten eerste van uh, Momenteel Mokadem. Ten eerste, het levert heel veel op. Het is ook goed voor Naaldwijk en de kassen. Vind ik vind het meest absurde um, argument dat je mij kan inbrengen in deze discussie. Dus waar je feitelijk voor pleit, is de overheid als drugsbaron. Om, om de economie te stimuleren ga je drugs kweken, ga je, uh, ga je de, de uh, maatschappij verzieken uh, uh, om geld binnen te halen, nou, daar zou ik never nooit voor tekenen. Dat vind ik interessant, want ik, ik heb uh, van Abu Talib al van alles gedacht, maar als drugsbaron heb ik hem nog nooit herkend, David Rietveld. Nee, kijk, je moet, uiteindelijk wil natuurlijk legaliseren. En dan is, het gewoon, dan is het gewoon in handen van de vrije markt. Net zoals nu een heleboel schadelijke producten in handen van de vrije markt zijn. Alcohol, tabak enzovoort. Ik denk ook aan de drooglegging in Amerika in de vroege 20e ja. eeuw. Dat heeft destijds als uh, een reactie op de overheidsmaatregel... hele strenge ja. overheidsmaatregelen van de Amerikaanse overheid... alleen maar enorme illegaliteit in de hand gewerkt. Ja. Wat hier dus nu aan de andere kant bezig, uh, wordt, wordt gecreëerd... Op of het nou formeel officieel is of niet, is eh, juist een enorm reguleringssysteem. Ja, kijk, daar ben ik ook niet voor. Het gaat om een experiment, want uiteindelijk vind ik dat het gewoon gelegaliseerd moet worden, zodat je er gewoon normaal mee om kan gaan. Het is kortom nog lang niet zover. Het is meer van, laat het eens proberen, toch? Nee. En als het straks gelegaliseerd is en er wordt inderdaad geld mee verdiend, dan weet ik zeker dat alle boerentuiners in het Westland vooraan staan om ook een graantje mee te pikken van dat product. Ik weet ja, niet, weet ik uh, meneer Elmokadem, of dat zo is. Zijn er sowieso tuinders die uh, het zouden willen? Nou, het toont in ieder geval aan dat de uh, heer Rietveld nog altijd het beeld heeft uh, van Westland uh, als boeren. Dit zijn, uh, wij zijn het meest innovatieve tuinbouwgebied van de wereld. Laat, dat even, de laat dat even voorop staan. Um, ten tweede, uh, overheid... De als, wethouder als is trots waarom, op zijn mannen. Ik ben ontzettend trots op mijn gemeente. Dat, uh, dat mag, uh, dat mag uh, helder zijn. Uh, ja. uh, ik reageer primair... Uh, de, de, de inbellar uh, uh, haalt even twee zaken door elkaar. E, aan de ene kant de medicinale werking van uh, van dat, daar gaat deze discussie niet over. Op het moment dat het om medische redenen, uh, redenen gaat... dan praat je, heb je een hele andere discussie. Hier gaat het over dat uh, zijn letterlijke uitspraak was... dat de, de overheid wiet moet gaan telen. Nou, de overheid als drugsbaron, dat is... Uh, ja, ik, ik, ik vind het bijna ongelooflijk dat iemand uh, dat kan zeggen. Dus dat je als overheid zelf drugs moet gaan kweken... om dat vervolgens uh, de maatschappij in te brengen... terwijl je weet dat het verhoogde gezondheidsrisico's met zich meebrengt... ja, dan heb je, uh, ben je volgens mij een beetje high. Ja, nou, er zijn nu ook al uh, politici die de premier verwijten... of uh, afvragen of de premier wel, uh, wel veel speed, uh, uh, space cake neemt uh, de laatste tijd. Maar ik denk dat ze toch niet helemaal achterlijk zijn om dit te bedenken naar het Rietveld. Dat, dat, nou, dat experiment bedoel ja. je? Nee, volgens mij is het, nou ja, het is met hang en Burg. Hè. Opstelten, die wilden het eigenlijk niet. Maar een aantal gemeenten die hebben er echt op aangedrongen. Dus dan heeft hij gezegd, van, nou, ik wil eens kijken of er experimenten mogelijk zijn. Maar, en, nou, dat is afwachten. Ik ben heel benieuwd of het gaat gebeuren. Uh, kijk, ik vind echt, uh, als het echt, als het Westland zegt, nou, we willen het echt niet, uh, dan ben ik er nog steeds voor dat mm -hmm. we in Den Haag en Rotterdam dat gaan doen. Uh, dus dan moeten we het uh, zelf gaan doen. Willen ze het niet in het Westland, hoe dan ook, dan zullen we gewoon en dat is het natuurlijk ook, dan zullen die, uh, die illegale zoldertjes blijven bestaan. Ja, en dat is... kijk. En ik dat... denk ook dat die blijven bestaan als het gelegaliseerd is, uh, overigens. Uh, dat, ja, dat, ja, nou ja, goed. Dat, dat, ik, denk dat dat, ik denk dat dat wel meevalt. Zeker die, die wat grootschaliger uh, telt. Die... José woont in het Westland en is niet zo blij met uh, dit plan, José? Uh, nee, ik ben niet zo blij inderdaad met dit plan. Want? Uh, nou ten eerste uh, ja ik vind op zich wel dat de wethouder inderdaad gelijk heeft. Uh, aan mokadem, Want uh, ja, uh, het geeft best wel wat overlast. Het stinkt ook behoorlijk. Veel meer dan dat we nu last hebben van de geuren van de kassen. En inderdaad, Imago gaat eraan. Maar belangrijk maar is. Maar hoe weet je, nog... José, dat het. Hoe weet je dat het stinkt als het gewoon niet wordt geteeld hier? <laughs> Uh, ik weet het omdat ik uh, uh, in het verleden in Den Haag heb gewoond... ...en dat iemand daar uh, illegaal een, uh, een wietkwekerijtje begon. En het stinkt ontzettend. Ja. Dat kan ik je wel vertellen. Maar dat is, niet, uh, dat, is niet je alleen, dat is niet je enige bezwaar? Dat is niet mijn enige bezwaar. Mijn bezwaar is eigenlijk van ja... Uh, ...waarom willen uh, Den Haag en Rotterdam dat dat in het Westland gebeurt? Er bestaan uh, hele bedrijventerreinen met grote bedrijven staan daar leeg... Als jij per se graag legaal wiet wil gaan telen, doe dat dan in je eigen gemeente. Ga dan zo'n pand nemen en zeg van kom, wij gaan daar een uh, legaal wiet telen. Waarom moet dat bij ons? Gaat nou, omdat... dat niet bij ons op ons bordje, maar legt het lekker, en doe dat lekker in je eigen gemeente. Nou ja, ze suggereren dat, omdat alle techniek er al is. De, de innovatie. Nou, nou, dan, de... Dan, ga je, dan ga je hier je informatie halen. De innovatie gaat al uh, zover dat het kan. Ja, dat geeft niet. Dat maakt mij niet uit ga dan de informatie en de innovatie naar Den Haag of naar Rotterdam toe halen. In plaats van andersom. Je kan het ook andersom zeggen. José, José, het is duidelijk. U wilt, u ja, u wilt u die zooi gewoon niet. Niet in het Westland en niet wiet. David Rietveld. Doe het lekker maar zelf in Den Haag. Nou ja, dat, dat in leegstaande loodsen. Ja, dat zei ik net. In Rotterdam. Die, daar heeft José helemaal gelijk in. Die, die ruimte is er. Want leegstand is er genoeg. Precies. Dus als het, als, het niet, als het niet kan zoals het moet. dan moet het maar zoals het kan. Ja. Uh, ik ben begonnen met te zeggen. dat het niet bedoeld is om het Westland. Uh, uh, nou ja, goed in een kwaad daglicht te stellen of zo. Integendeel. wat jij ook zei. Van om, te, om aan te sluiten bij het sterke punt van, van het Westland. En dat is die groene uh, innovatie. Ja, dat is het paradoxale natuurlijk. Uh, de, de, de trots uh, van de wethouder. Uh, uh, straalt natuurlijk ook helemaal naar Den Haag en Rotterdam. Ze zien daar juist, uh, omdat het zo goed geroteerd is, uh, grote kansen. Dus ja, niet om... negatief voor het Westland. Nee. meneer Mokadem. Ja. Nou, kijk, uh, ik bekijk het ook in, uh, in grote verband. Wij zijn op dit moment bezig met de vorming van de metropoolregio, waar ook Den Haag en Rotterdam onderdeel mm -hmm. van uitmaken. Dan heb je aan de ene kant, <coughs> pardon. Den Haag als uh, stad van uh, internationale recht en, en vrede... waarin politieke partijen, raadsleden pleiten om drugsgemeente van Nederland te worden. Dan heb je aan de andere kant Rotterdam uh, met uh, een grote haven... waarin raadsleden eigenlijk pleiten ook voor, uh, uh, voor, de, uh, voor datzelfde verhaal. Waarin je te boek wil komen te staan internationaal als doorvoerhaven van, voor de drugswereld. Dan heb je Westland als uh, meest innovatieve tuinbouwgebied van, uh, van de wereld... waarin wij uh, het imago hebben van uh, ...van gezonde producten. Nou willen wij straks als metropoolregio uh, Rotterdam-Den Haag... ...te boek komen te staan als de drugsregio van de wereld. Nou, als de heer Rietveld daarvoor uh, wil tekenen... ...dan uh, raad ik hem dat uh, ten zeerste af. David Rietveld. Nou ja, kijk, in, in zekere zin staan we het al. En sterker nog, een heleboel landen nemen juist een voorbeeld... ...aan het Nederlandse softdrugsbeleid... ...vanwege alle voordelen die het heeft. Ondanks... Terwijl Amsterdam eigenlijk al sinds 40 jaar uh, ja. bekend stond... ...als de uh, ja. uh, Hashish hoofdstad van Europa. Ja, Moet en... je daar trots op zijn? Nee, het is een van de. Het Nederlandse softdrugsbeleid is een verworvenheid van Nederland. Omdat, je, omdat gewoon ook uit, uit, uit internationale vergelijkingen blijkt. dat het, dat het drugsprobleem in Nederland uh, hanteerbaar is. In tegenstelling tot andere landen. Dan denk ik toch wel even aan de kwaliteit van zekere softdrugs. Want het is zo uit de klauw gelopen. Ja. dat het op harddrugs begint te lijken. Dus wat dat betreft ben ik zelf wel uh, sterk voor. Uh, zekere regelgeving. Want uh, dan is er helemaal niets medicinaals meer dan is het gewoon in sommige gevallen uh, ziekmakend... Ja. Nou, ja, het, het is, soms is het erg pittig. Ja, dat als je in de buurt staat van iemand die een blootje rookt, dat je dan ook al, dat, dan hoef je zelf niet ja. eens te roken. Dan denk je, ja, oké, okay, kan, kan, kan ook wel wat minder. Maar nu even door op die imago-schade. Want de, ja, dat is dat... natuurlijk wat die metropool ook over zich afroept, in zekere zin. Ja, ik geloof het niet. Dat is alleen maar, kijk, als wij. Met, met een zo... drugsbron, uh, meneer Van Aartsen. Ja, maar kijk, ik, ik, ik, noem, hem, ik noem hem geen drugsbron. Dus in die zin, de, de, de, nou ja, goed. De, de heer Mokadem die, die, maakte, die, die, die plakt die labels. En dan denk ik, ja, dan je. Je, dan, doe je, dan breng je zelf die schade toe. Is wij, dat een karikatuur? Dat vind ik echt een karikatuur. Wat ik zeg, het Nederlands softdrugsbeleid is iets om trots op te zijn. Een heleboel landen volgen ons na. En ik denk dat, ook, ook in Amerika bijvoorbeeld, is het al, gaat er, wordt er veel ontspannender mee omgegaan. Hier zie je een tegengestelde beweging. Dat vind ik een slechte beweging. El Mok, meneer El Mokadem reageert... Nou ja, ik, ik schets geen karikatuur. Ik zeg waar het op staat. En uh, op het moment dat iemand ervoor pleit om uh, de overheid wiet te laten telen... dan uh, uh, lijkt mij dat een hele slechte, slechte ontwikkeling. En dan denk ik dat je ook uh, volledig uit zich bent geraakt... wat je taak is als, uh, als, uh, als overheid. Er zijn tuinders toch wel enthousiast of niet? Dat, uh, dat is aan, uh... Zijn er niet hobbytuinders die, die het gewoon al doen hier in de buurt? Nou, kijk eerlijk uh, gezegd. Uh, v komt overal in Nederland ja. voor. Dus het is, uh, ik uh, geef hier ook niet aan dat het uh, in het Wessel niet, uh, niet plaatsvindt. Maar dat moet je gewoon keihard handhaven, oprollen, straffen. Punt. En als dan toch een kostenbatenanalyse duidelijk maakt straks. En als blijkt uit dat experiment dat het iets oplevert. Wat hey, uh... dan? Nee, ik gaf, uh, daar begon ik al in het begin van de uitzending, uh, begon ik daarmee. Dat ik dat het meest onzinnige argument vind: dat je om economische redenen als overheid uh, drugs gaat, uh, gaat kweken. Er zijn. Diverse mogelijkheden om, om geld te verdienen als, uh, als overheid zijnde. En het, het, het, waar je nooit aan moet beginnen is uh, de volksgezondheid uh, risico's vergroten door als overheid dit toe te staan. En ik vind dat we, werkelijk waanzin om een, daar überhaupt over na te denken. Maar Als een tuinder nou denkt van uh, ja, dat kan wel zijn wat die wethouder zegt, maar ik begin toch omdat ik een afzetmarkt zie in die grote shops, Niet alleen in Rotterdam en Den Haag, maar voor de rest in het land. Ja, het is illegaal, dus het mag niet. Dan gaat het niet door. Klopt. En dan blijft het illegaal. Zij daar aan de telefoon. Niet eens? Uh, ik ben het niet, niet voor legalisering. Want ik bedoel, wat is het volgende? Kijk, ik woon zelf in die wijk waar uh, opstelde en Abu Talib wonen. Ik woonde nou, uh, even denkt, acht, negen jaar. Als je weet hoeveel wietplantages hier vooral in het begin zijn opgerold. Mensen huurden gewoon een pand, een bedrijfspand. Nou, en dan uh, hoor je na een paar maanden, nou, dat was een wietplantage. Omdat ze dat probleem niet aan kunnen, daarom gaan ze dat doen. En wat is het volgende, ecstasy? straks hebben we ook nog een staatsbordeel, want ze willen ook de dingen daar sluiten in Amsterdam, de Wallen. Waar moeten die vrouwen dan naartoe? Op de straat. En dan wordt het weer een probleem. Gaat een staatsbordeel uh, beginnen of zo? Dat is, een, dat is een duidelijk punt, Saïda. Er zijn ook mensen die uh, mailen over de overheid, uh, dat die geen drugsbaron mag worden. Uh, maar die overheid is wel casino-eigenaar en heeft enorme accijns op tabak en tabak. Alcohol, dat is een mailtje van wrak, David Rietveld. Dus dit is ja het is een balanceren op, op, ja. tussen kwaad en goed. Nou ja, de vraag is wanneer, wanneer is overheidsoptreden uh, gerechtvaardigd? Inderdaad, ik zat zelf ook met het voorbeeld van de casino's. Dat mogen alleen, alleen door de overheid geëxploiteerd worden. Uh, maar het probleem wat Saida net aangeeft... dat is nou precies het, dat is het probleem waarvoor we een oplossing moeten zoeken. Uh, dus die illegale kwekerijen die, die, die misschien ja, die in de binnensteden... In, de, in, in het centrum van Den Haag en Rotterdam zijn... die zorgen voor gevaarlijke situaties. En daar moeten we vanaf. Tegelijk zie je software wat gewoon werkt. Uh, dus moet je de achterdeur moet je wat doen. Dus of je moet het legaliseren, of je moet... en dat is die tussenstap die nu gemaakt moet worden... Uh, experimenten toestaan met gecontroleerde teelt. Nou, en dan, lijkt me, dan lijkt me dat je dat eerst als overheid gaat, gaat doen. En als je denkt, van dit is een succes... dan moet je jezelf terug, uh, dan moet je terugtrekken. En dan laat je het andere doen. Het experimenteren is eigenlijk het resultaat... van allerlei andere uh, pogingen om het, om het uh, te stroomlijnen... die niet zijn gelukt. Ja. Wietpas is mislukt. Er blijven veel bezwaren tegen coffeeshops. Het gaat door. Rigiditeit helpt ook niet. Nee. Dan maar experimenteren. Is dat het poldermodel voor de wiet? Ja, ik, denk dat je, dat, ik zie het als een tussenstap uh, op weg naar legalisering. Want ik denk uiteindelijk als je ziet wat, wat nu de maatschappelijke kosten zijn... van het handhaven het oprollen en enzovoort... Uh, uh, dat die niet opwegen tegen de, uh, tegen de, uh, nou, tegen tegen de nadelen van eventuele legalisering. Mohamed El Mokadem, uh, er zit in deze redenering iets van: het is onvermijdelijk. Nee, dat is niet het, uh, het geval. Want uh, de heer Rietveld die, uh, is een uh, vervent voorstander van uh, het legaliseren van wiedrugs. Ik, ik begrijp ook oprecht niet waar die gretigheid vandaan komt om uh, uh, gezondheidsrisico's van, van de Nederlandse maatschappij te vergroten. Die, ik, ik kan dat gewoon niet, uh, niet plaatsen dat je als politicus uh, uh, in, daar niet uh, over nadenkt. Um, daarnaast uh, wordt, het, uh, uh, uh, wordt een link gelegd ook met de prostitutie Nou, dat, dat is gelegaliseerd en, uh, en, en wat heeft het opgeleverd is de mensenhandel teruggelopen nee, dat, uh, uh, nog steeds is daar, uh, zijn daar ontzettend grote problemen mee burgemeester je ziet, je de ziet, Wolfs heeft in Utrecht toch, uh, twee van die, uh, toch een paar van die schuiten aan het zandpad laten sluiten exact, Lodewijk je dus in, in, Am, in Amsterdam heeft ook keihard gezegd en terecht we moeten dit niet meer normaal vinden dit is niet normaal wat wij hier aan het doen zijn. Uh, die terugtrekkende beweging naar het sluiten van uh, die prostitutiestraten. En terecht. Je ziet opeens Kamerleden naar Scandinavië gaan... om te kijken uh, hoe ze dat daar hebben, hebben aangepakt. De en resultaten vervolgens... moeten nog worden afgewacht. Exact. En op dit punt gaan we ineens leiden voor een totaal uh, andere beweging... van gooi het maar helemaal open. Ik zou eerder pleiten voor een omgekeerd experiment. Uh, binnenkort uh, wordt daarover verder beraadslaagd in Den Haag en Rotterdam. Het standpunt van Naaldwijk is duidelijk. Westland. Niet en het hele Westland is duidelijk. Blijft groen, blijft prachtig, maar geen wiet onder het glas. Terwijl ze in Den Haag en Rotterdam echt zoeken, blijven zoeken... naar een oplossing voor wat toch een probleem is. Ik ga Naaldwijk verlaten. Dit was lijn 1 uit een het NOS Radio 1-journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. De kern van al die vragen is eigenlijk... Ja, wat is nou het effect van het sociaal akkoord? Op zoek naar de juiste antwoorden. De dood van de Rus Dolmatov is waarschijnlijk geen incident. Het NOS Radio 1-journaal. Het lijkt alsof weer steeds meer nieuws wordt. Elke werkdag van 6 tot half 10. Waarom gaat het nu wel lukken het waterstop. waterstof? Smiddags van half 5 tot half 7. Is het over voor PSV of ziet u nog wel kansjes? Nee, voor PSV is het over. En zaterdagochtend van 7 tot half 9.